Ondernemend Kruidbeke. Loyaal en lokaal. Ik ben Annemieke Foubert en al 44 jaar zaakvoerster van Optiek Foubert in Kruidbeke. En ik ben Babs Raadschelders, de dochter van Annemieke. En ik ben tevens mede zaakvoerster bij Optiek Foubert. Her hair is gold. Her lips sweet surprise.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 Just to please you She's precocious And she knows just what it takes To make a problem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 And she knows just what it takes to make it. I bet it dead Goedemiddag, Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Ondernemend Kruijbeke. Dank trouwens voor alle fijne reacties die we tot hiertoe al van jullie mochten ontvangen. En we hebben ook weer vandaag twee gasten in onze studio. Een duo, dat heb ik altijd graag. We hebben vandaag Optiek Foubert te gast. Ik heet van harte welkom. Ik begin bij de dames eerst, wou ik zeggen, maar het zijn twee dames. Maar ik begin bij Annemieke. Annemieke... Goedemiddag, welkom in de studio. Goedemiddag. En uh, daarnaast zit Babs, een vrolijke verschijning, uh, ook van uh, Optiek Foubert. Ook een uh, goedemiddag, middag, Babs. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben, beste luisteraar, over Optiek Foubert. En uh, ik ga zelf niet te veel aan het woord zijn. Ik, ik probeer dat altijd zo min mogelijk te doen. Maar ik wil openen met een statement. En dat is vandaag. Als we in Kruibeke tien zelfstandigen moeten opnoemen, zit optiek Foubert daar zeker en vast tussen. Ik denk dat dat waar is, Annemieke. mieke We hopen dat. Ja. Want, we zijn ook al 44 jaar da daar, in Kruibeke. Daar wou ik toe komen. Jullie ja. zitten al 44 jaar binnen Kruibeken met de optiekzaak. Ja, Laat ja. ons iets teruggaan. Na dat eerste jaar, wanneer is het, hoe is het juist begonnen voor jou? De zaak is geopend in 1981, mm -hmm. maar eigenlijk is het dan een voorzetting van de zaak van mijn ouders, die uurwerk, juwelen, optiek deden mm -hmm. en die dan eigenlijk de optiek aan mij hebben overgegeven. Dus eigenlijk bestaat het al veel langer. Maar voor mijn eigen hier op Onze Lieve Vrouwplein is dus gestart, uh, op 8 mei 1981. Uh, we doen het nog altijd heel graag. Ik zie, ik zie het aan je gezicht. Nog altijd met, met, de, met de nodige twinkelingen als je over je eigen zaak uh, spreekt. Uh, een hele lange tijd. Heel lang dat je het alleen gedaan hebt, veronderstel ik. Ja, heel lang. En ik dacht ook dat ik alleen ging stoppen. Mm -hmm. Maar dan kwam er corona. Ja. Mm -hmm. En de dochter had daardoor andere plannen gekregen. Dus corona heeft ook zijn positieve Positie. aspecten. Ba Babs, leg me even uit hoe ben jij dan in de zaak gestapt? Um, ik werkte voorheen bij een evenementbureau. Mm -hmm. um, wij waren de eerste en de laatste. Allee, de eerste die dicht moesten, de laatste die terug open moesten. Dus ik heb uh, zeer lang thuis gezeten. Um, en in het begin is dat leuk, ja. kunnen voor de kindjes zorgen en er een beetje meer zijn. Maar na een tijd steek dat toch wat tegen. Um, en dan ben ik beginnen nadenken en op dat moment begon um, mijn mama ook af en toe eens te zeggen van ah, ik ga binnen zoveel jaar op pensioen. En het is niet dat ze daar direct aan denkt, maar dat kwam toch af en toe eens ter sprake. En dan had ik zoiets, oh, wat dan met de winkel? Ik kon mij dan niet voorstellen dat de... Winkel niet meer van de familie zou zijn, dat dat in andere handen zou zijn of dat, dat, mm. uh, of dat de winkel ertoe niet meer zou zijn. Um. Ja, wij kunnen ons dat ook niet voorstellen, <laughs> dat er uh, geen optiek voorbij meer zou zijn, maar goed. En dan, uh, dan dacht ik: ja, Het is nu de moment, ik zit toch thuis om, uh, om, te, om de studies aan te vatten en te kijken of dat iets voor mij is. En dan ben ik dat gaan zeggen, en eerst wou ze mij niet geloven. <laughs> <laughs> misschien ook een beetje uit zelfbescherming, um, want als ze er dan op zou hopen dat ik het zou doen en het dan toch, toch niet zou ja. doen, dan zou misschien een teleurstelling geweest zijn. Maar eigenlijk um, was dat wel al snel duidelijk dat ik dat graag deed en dat... Uh, ja, ik denk, ook, ik ja. denk dat het een beetje in de genen zal gezien, ja, ja, ja, worden. Waarschijn ja. waarschijnlijk wel. En je hebt ook... Ik denk dat het ook altijd een beetje... Alleen, je hebt dat ook altijd gezegd hè, mama in het begin, dat je dat niet wou doen. En, dan, allez, uh, en ik heb dat iets langer gezegd, dat ik dat niet wou doen. <laughs> Mijn jo dochters zeggen ook dat ze dat niet willen doen. Dus, uh... Je hoort dat heel veel bij kinderen die uit een zaak komen. Mm -hmm. Zo in het begin van, ik wil dat niet, niet doen. doen. Nee. Hè? En dan, ja, dan gaan ze soms werken en dan voelen ze toch dat het anders is. Uh, en ja, aan ieder job zijn voor- en nadelen. Hè. En dan ondervinden ze toch dat het uh, toch wel leuk is. Ik weet dat zij, ons babs toen zei tegen mij, mama, ja, jij bent al zo lang bezig, hè, 40 jaar, en toch wil je nog groeien, wil je nog nieuwe dingen uitproberen, nog nieuwe dingen leren, maar ja, ik heb daar mijn job. En oké, okay, dat is het, en ik, ik kan niet zoveel groeien. En dan, ja, ik heb gezegd, ja, probeer het, doe bij mij je stage. En we zien wel hoe het loopt. En het liep heel snel, heel goed. En ja, nu doen we het al uh, drie jaar en een half samen, denk ik. Ja, vlot zijn ze geboren. Net tevoren, dus nog niet. Je kijkt om en je hebt dochters. Je weet niet wat je ziet. Op een dag kunnen ze spreken Net tevoren ging dat stroef Zitten ze vol met meisjes streken Dan weer heel blij en dan weer troef Voor je het goed beseft Staat hun bestaan in volle Dochtens Dochters worden dame. Je koopt ze op de groen. Hoe kan ik richting geven? Ik ben zelf een kampioen. In verdwalen in het leven. Dus wat de mama zegt, dat moeten ze maar doen. Vroeger was een zandbaak Een oneindig paradijs. Nu moet het een tent zijn, en met die tent op wereldwijs. Voor je het goed beseft, staat een bestaan in volle bloed. Dochters worden de dames, je koopt ze op de groen. Hun sms'jes zijn een soort sanskriet. ze kijken nooit gewoon tv. Het voordeel van een snapchat snap ik niet, ik ben al lang niet echt meer mee. Ze praten uren met hun gay best friend en heel de nacht met hun vriendin. En die gast van op Tomorrowland, bleek achteraf toch geen win-win. Voor je het goed besent, staat een bestaan in volle ploeg. Dochters voor de danes, je koopt ze op de groen. Ondernemend staat de je ze een totaal andere richting. Mm -hmm. Klopt, hè. Terug, terug beginnen studeren dan. Ja, klopt. Ging dat? Uh, ja. het, het uh, Je kijkt heel verwonderd naar uh, mij, maar <laughs> <laughs> het lijkt een evidente keuze, maar ik kan me voorstellen dat uh, als je nee. terug iets niet moet doen, uh, ja, dat is toch anders allemaal... Nee, maar het is, ik, vond het, ik vond het een superinteressante studie, hè. En ik, ik, ik ben wel iemand die altijd, ook, ook in mijn vorige studies, want ik heb ervoor twee andere studies gedaan. Ik, ik studeer ik op zich examens, ik deed dat graag, ik studeerde graag. Um, dus, dus dat was voor mij op zich geen opgave. Het was iets moeilijker omdat dat ik nu, ik heb drie kindjes, drie kleine kindjes, ja. dus dat moest gecombineerd worden. Um, dus dat vroeg wel wat inspanningen, van zowel mij, van, van mij als van mijn, uh, van mijn man. En van de kindjes ook. Want als mama boven zat te studeren, dan, dan mochten ze mij niet, mm -hmm. komen niet komen storen natuurlijk. Maar al bij al is dat vrij goed meegevallen. fantastisch. Okay, van, uh, ik had natuurlijk ook wel het geluk L ja. dat als het dan examens waren en, en ja. het, het ging bijvoorbeeld thuis even niet om te studeren of zo, dat mijn mama dan zei soms ja. in de winkel van pak je boeken en, en, tuurlijk, en studeer die hier Tuur, een beetje. Tu hè, tu dat, tuurlijk, allee. tuurlijk. Annemieke, jij had tot dan toe... Geen ervaring om met twee in de winkel te staan. Of wel? Nee, af en toe kwamen mijn ouders wel eens bijspringen... ...als ja. die op pensioen waren. Dus dat was ik wel gewoon. Um, maar ja, eigenlijk die extra hulp... ...als ik nu bedenk, dan weet ik niet hoe ik dat veertig ja. jaar alleen heb gedaan. Ja. Um, maar ja, het is, het is een extra aanvulling... Geeft soms ook eens andere inzichten. Ja. Hè, want we zijn wel mama, mama en dochter, maar we zijn niet dezelfde. En zij heeft soms ook wel andere inzichten, bijvoorbeeld qua aankoop. Mm -hmm. hè. Ja, tuurlijk. En dan ja, onze publiciteit. Ja, zij komt uit de grafische sector. Dus ja, mama, met copy-paste een foto kunnen ergens bijzetten. Dat is niet, meer, niet het, uh, het goede voor haar. Dus op dat punt is dat dan ook wel. Hè, en ook. Sociale media, ja, zij is veel jonger, zij kan Tuurlijk. daar veel beter mee weg. Dus op dat punt uh, vullen wij elkaar wel goed aan. En ik moet zeggen, qua techniciteit was zij iemand die er heel snel mee weg was. Dus dat wil zeggen in de atelier, brillen maken. Ja, dat, dat ging zo snel dat zij daarmee weg was. Af en toe is het nog wel eens, mama, doe jij dat? Want dat is nu wel een hele moeilijke bril. Maar over het algemeen gaat dat heel snel... Misschien is het ook omdat ze eigenlijk als kind dat gezien heeft. Ja, waarschijnlijk ook. Ze wel. was beeld ja. en, en meegespeeld. Mee dan weet nog, als baby, als, als er een vijsje op de grond ligt, dan kwam ze met haar. Mama, vijsje, vijsje, zei ze dat. <laughs> Dus ja, ze is daar ook wel mee opgegroeid. En, en dan... maar je ziet dat eigenlijk ook nu al bij mijn dochters. Ja. Hè? Die ja. zijn um, acht, uh, acht, zes en, en bijna vier. En die, die, ja, die hebben thuis ook een klein brilwinkel waarmee dat ze spelen. En die, die, hebben een, die, die doen oogonderzoekjes en die staan. Misschien als we binnen uh, <laughs> een vijftiental jaar dit gesprek eens opnieuw doen. Dat Van, er, ja. Ja. Ondernemend kruibeken. Goedenavond.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 I'm to A-U-M, sunrise will do to A-U-M, sunrise will You, you, I found myself because of you I never saw it coming in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 Ik wil nog even terugkomen naar jou, Annemieke. Ik, ik merk bij jou precies een vernieuwde boost. Klopt dat? Um, of ja, of ik, is die, die, die drive er toch altijd geweest? Die drive is er altijd geweest, denk ik. Ik, ik stond ook altijd open. Mm -hmm. Als er extra cursussen waren, beurzen waren, ging ik daar naartoe. Hè. En dat is niet voor... Iedereen in die job zo, want ik zei altijd: je komt er altijd dezelfde mensen tegen die daar voor open zijn en anderen die zitten in hun een, in een winkel en mm -hmm. die, die, die gaan niet verder kijken. Dus ik heb dat altijd wel gedaan, maar ja, is een nieuwe inbreng. Ja, collecties kiezen, is een nieuwe collectie gaan zoeken. Uh, het is ook soms wel leuker met twee of zo naar die vormingsavonden gaan. Hè. Even hey, volgende week hebben we zo een lenzen. Ja, dat zijn in erentals, dat is toch niet bij de deur. Is dat wel leuk dat je dat met twee kan doen? Dat, en dan dat kan ik me voorstellen. Kun je kunt daarna daar ook eens over babbelen mm -hmm. samen. Hey. Ja, kan klopt. ik dat wel tegen mijn man vertellen, maar of ik het nu over lens A of lens <laughs> B, ja, ja, die luistert dat wel, maar die weet niet over dat gaat. En dat is, dat is wel leuk dat je dat eigenlijk kunt delen met elkaar. Ja. We gaan het iets, uh, over iets totaal anders hebben, want ik heb natuurlijk ook wel een paar uh, vragen en ideeën uh, naar jullie toe. Um, ja, ik draag zelf een bril. Um, een hele mooie, hè? <laughs> ja, dank je wel, Babs. Uh, jij hebt hem voor mij uitgekozen, trouwens. Um, maar uh, toen ik begon met brillen dragen, um, ja, dan zijn wij gewoon... Uh, naar een, een, een groothandel gegaan, uh, à la, ja, we mogen de naam hier wel vernoemen, alla Pearl en uh, Hans Anders. En, en, en zijn dat uh, concurrenten van jullie, waarvan je zegt, ja, daar moeten we toch wel heel hard tegen opboksen? Of heb je zoiets van, als ze bij ons komen, dit bieden wij meer? Ik denk enerzijds dat het, het gemak van de service in het dorp te hebben. Ja. Um, voor veel mensen een pluspunt is. Um, plus dat de collecties ook anders zijn. Hè? De, de, wij kiezen wel, denk ik, collecties met een beetje, met een beetje karakter. Daarom niet dat dat extra van brillen allemaal moeten zijn, maar mm -hmm. die toch iets extra hebben. Um, en we houden ook wel rekening met de prijzen. Ja. Um, natuurlijk tegen die die echt low-budget prijzen ja. van, van die ketens, daar kunnen wij niet tegenop. Maar er zei, allee, het, het idee van een bril bij een optieker moet 2000 euro kosten, dat is dat volge... compleet verkeerd. Ja, dat was mijn volgende vraag. Is het een mythe dat een bril bij een optieker altijd veel duurder moet zijn of is? Totaal nee, niet. bij ons zeker niet. We hebben een gamma van brillen in heel veel prijssoorten. En als de klant zegt, ja, het budget is laag, dan gaan we daar ook rekening mm -hmm. mee houden. Hè. Um, enerzijds heb je ook de monturen, en dan heb je in verschillende prijzen, dan heb je ook de glazen. En daar heb je ook verschillende kwaliteiten. Mm -hmm. Dan gaan we dat ook uitleggen. Hè. En het is ook niet zo dat je in die ketens altijd goedkoper gesteld bent, want dat horen wij soms ook. Dat de mensen dan zeggen, ja, maar daar hebben we eigenlijk meer betaald. Ja. Hoe komt dat dan? Ja, omdat wij ook dikwijls de keuze laten tussen de mensen. We gaan, we gaan aan de mensen we gaan het verschil zeggen. En als dat echt iemand is die zegt... Ja, op het moment is het een beetje moeilijk om dat te betalen. Ja, dan gaan wij toch zorgen dat hij met een goedkoper bil toch geholpen is. En, ja. zijn, en terug goed kan zien. En dan in de toekomst kan dat misschien anders liggen voor diezelfde persoon. Hè, die zegt van... Ja, nu kan ik mij mooier montuur en toch een beter glas uh, veroorloven, ja. Maar dan hebben wij hem als klant wel goed verzorgd, ook als het een beetje moeilijker ging. Ja. En dat vinden wij ook wel belangrijk, dat, dat, dat we iedereen een beetje kunnen helpen, hè. Kinderen, volwassenen, en voor kinderen bestaan wij dat ook, dat dat niet de duurste bril moet zijn. Nee, hè. absoluut niet. Want ja, ja die groeien eruit, dat gaststuk, en dan, ja. Ja, ook bij ons gaat het soms wel eens stuk. Ja. Dus uh, Een beetje op hetzelfde voortbordurend. Um, hoe, moet, hoe moet iemand uh, nieuw die bij jullie klant wil worden, hoe moet hij zich dat inbeelden? Hoe verloopt zo, zo uh, tot, tot, een, tot een bril? Want dan gaan we ervan uit dat, dat je een, een standaard klant bent. Want mm -hmm. voor kinderen is het de aanpak weer anders. Ja, tuurlijk. Ja. Bij kinderen hebben komt er sowieso een oogarts aan te pas. Um, of als je nu bijvoorbeeld vandaag had, kijk, een low vision patiënt. Dus iemand die zeer slecht ziet. Ja, dat is een, dat is een, ander, een mm -hmm. ander gesprek dat je dan voert. Ja, want dan ga je veel meer vragen stellen. En dan ga je veel dieper gaan. Um, maar een, een op zich houdt dat niet zo... Heel veel. En in, well, ik denk dat een drempel ook niet zo groot is. Ja. Wij, wij doen altijd eerst een gesprek van mm -hmm. wie ben je, hoe lang bril je al, heb je je bril bij, wij meten die bril op. En dan, en, gaan en dan wij... worden er metingen toch, toch ja. gedaan. En dan, dan worden de metingen van van, ja. Je hebt mensen die een voorschrift hebben van de oogarts. Ja. je hebt mensen die dat niet hebben. Hebben die dat niet, ja, dan gaan we een volledige visusanalyse doen mm -hmm. en kijken wat die nodig heeft voor ver, voor dicht. Hè? En um, ook de gezondheid van het oog. Ook de gezondheid van het oog zien wij iets dat niet mm -hmm. zo gezond is, dan gaan wij die ook naar de oogarts sturen. En dan zorgen wij er ook voor dat die snel bij de oogarts kan. Want anders zijn het wachttijden van acht maanden of nog meer. Maar dan gaan wij persoonlijk met de oogarts contact opnemen, zodanig dat die binnen dit en een maand daarbij terecht kan. Maar als alles oké okay is en het is gewoon een bril dat ze nodig hebben, ja, gaan wij dat ook allemaal bekijken. Of dat ze zeggen, wij hebben, zouden graag lenzen hebben. Mm -hmm. Dan gaan we nog meer onderzoeken, bijvoorbeeld de tranen film. En dan gaan we ook zeggen, kijk, die of die lens is voor u. En dan kunnen ze die ook gratis uitproberen, hè, voordat ze lenzen moeten kopen ja, het hangt er allemaal een beetje het hangt, vanaf. Het hangt een beetje van persoon tot uh, persoon. Ja, wat, wat dat, hey, is het een leesbril? Is het voor ja. ver? Hebben ze echt problemen? Of hebben ze een bril waar ze eigenlijk nog niet goed mee gezien hebben? Wat, wat is er dan fout? Dat gaan we dan wel eventjes bekijken. Ja. Maar uh, wa, wa, waarom ik die vraag eigenlijk ook een beetje stelde, is van, moet iemand altijd naar een oogarts geweest zijn of niet? Dat hangt heel erg van geval tot geval af. En... Als de naar ik ga mijn hand opsteken. Ik ben bijvoorbeeld zelf nog nooit bij een oogarts geweest. In principe, ja. Dan kunnen ben we eigenlijk dan, nu een ben, uur... ik dan, ben ik dan fout bezig? Nee. nee. Als we, um, we kunnen daar nu eigenlijk ja, een uur nee, over babbelen, want er is een hele heisa rond geweest, rond de nieuwe KB en zo, maar dat gaan we nu niet over uitweiden, want dan zitten we hier morgen nog. Maar... Ik denk, als, allez, ik ben er zeker van, als u bij ons komt en mm -hmm. wij doen uw visuele analyse, dat wij perfect weten ja. wanneer dat een ooghaars noodzakelijk is. Ja. Hè? En dan, dat is een geruststelling. En dat is een geruststelling. En, ja. uh, en sommige mensen schrikken dan ook dat wij dat zeggen van... U moet naar de oogarts En we proberen dat dan ook uit te leggen. Sommigen zeggen, oh nee, want ik laat niet aan mijn ogen komen. En, <laughs> hè. Maar dan proberen wij dat toch in menselijke taal uit te leggen. Van, kijk, ga beter nu. Dan, dan ben je er ja, nog tuurlijk. snel bij dan dat je te lang wacht. Ja. Hè. Dus dan, maar sowieso is het voor... Ieder brildrager aangeraden om van tijd tot tijd eens tot bij een oogarts te gaan. Zeker als je weet dat de wachttijden zo groot zijn, dat heel veel oogartsen in de buurt met stops beginnen werken en zo, dat die patiënten stops beginnen invoeren. Vanaf dat je patiënt bent, zit je daar binnen in een systeem en ja, blijf je welkom. Dus het is sowieso wel aan te raden als je zegt ik ben al jaren een brildrager, Daarmee doe je zeker niets mee. En die mensen gaan nu ook niet buiten kijken. Als je ik ben deze komt. week al heel veel overtuigd geweest van sommige dingen. En uh, ja. Babsie, heeft me ja. nu ook overtuigd om dat toch eens is, uh, is te doen. Ik ja. denk dat een controle inderdaad nee, uh, nooit is. Ik wil mee. eigenlijk ook nog even op iets terugkomen van ja. wat je daar net zei, van, van die concurrentie van, ja. van ketens en zo. Hè. Waar, wij, waar wij ons als optiker ook meer zorgen dan over maken, is over de contactlenzen die overal te verkrijgen zijn dat en vrij te verkrijgen ook, ja. zijn en waar, wat dan want een, een, een bril dat zetten op en gevoelt wel van oh dit is niet goed of dit of, mm -hmm. of dat maar contactlenzen is iets dat je, dat je echt op je oog zet dat een directe impact heeft op de gezondheid van je oog um, en dat zeer snel een negatieve impact kan hebben op de gezondheid van je oog en waarbij dat wij zien dat mensen echt experimenteren, dingen op hun ogen zetten waar, dat ze, de, waar dat ze niet van weten van waar dat het komt um, en, en dat maakt ons veel meer zorgen. Um, zeker als je weet dat veel van die contactlenzen dat wordt geproduceerd in, in, in landen hier ver weg vandaan, <lacht> ik zal het zo zeggen. Um, dat komt vaak uit verschillende fabrieken. Het is niet omdat je de ene maand lenzen koopt dat die, die, dat die de volgende maand uit hetzelfde fabriek komen. Um, en dat zijn wel dingen die ons zorgen baren um, En waar dat wij ook steeds meer en meer mensen met, allee, uiteindelijk komen ze dan wel tot bij ons. En, is uh, en, dan, ja, ja. en dan moeten wij soms gewoon nog de boeman zijn die zeggen van ja, je hebt je ogen zodanig. En dat, is, ja. dat, dat, dat baart mij meer zorgen dan een keten. J'aime ses mains sur mon corps J'aime l'odeur au-dessous de ses bras Oui, je suis comme ça et Dans les yeux de ma mère Il y a toujours une lumière Oh, et dans les yeux de ma mère Il y a toujours une lumière L'amour je trouve ça toujours dans les yeux de ma mère, oh dans les yeux de ma mère, il y a toujours une lumière. Yeah. toujours lumière. Oh als je met mensen praat dan wordt er dikwijls gezegd, ja, lenzen, dat is maar voor een bepaalde periode, want daarna, oh, hier wordt hier heel druk nee geknikt, daarna is het uh, terug een bril dragen. Nee dus. Nee. Vroeger was dat zo, hè? maar dan spreek je dus in de jaren dat ik begon, hè? maar ondertussen veranderen de lenzen ook altijd. Hè? En daarom is het ook heel belangrijk als je lenzen draagt, dat je minstens jaarlijks, je ogen bij je opticien laat nazien. Is alles nog in orde? Mm -hmm. Zitten die lenzen nog goed? Heb je problemen? Kom dan naar ons en dan gaan we kijken wat zijn de problemen. Hè. Zit uw lens niet meer goed omdat je ogen bijvoorbeeld droger zijn geworden? Hè. Kom vaak voor bij vrouwen, en die in de menopauze komen, dat die ogen te droog worden en dat ze naar een ander soort lens moeten gaan. Hè. Maar mensen blijven soms, ah oh ja... Dat is normaal, ik draag al zo lang lenzen dat ik die wat meer voel zitten. Nee, je moet het laten nazien en jaarlijks laten nazien en dan kun je eigenlijk de problemen voor zijn. Hè. We hebben zoveel ik heb mensen die al meer dan 40 jaar lenzen dragen zonder problemen. Omdat ze, ja, ik, ik denk altijd als ik ouderen zie en die dragen geen bril, dan denk ik nooit aan lenzen, maar eigenlijk ja, soms wel. Ik heb soms, wij hebben soms klanten die zeggen dan zitten wij zo bij vrienden, bij elkaar en dan is dat over brillen. Ja, en ik kan niet meer lezen zonder brullen, Ik kan niet meer dit. En ik zwijg in alle talen dat ik lenzen op heb. <laughs> en dan zeg: je, nee, ik heb geen brullen En dan Dat ook, ze ook al multifocale lenzen. Dat zijn multifocale lenzen dan. En ja, dan moeten ze zo'n beetje... Dan zeg ik, ik zeg dat tegen iemand niet. Die zien dat niet. En dan, ja. ja, maar dus, in, in principe zie je het ook... Bijna, bijna niet, bij, dat. Bijna ja, niet, dus. Ja. Maar het, het is dus een fabeltje dat als je begint met lenzen, je ooit een overstap terug naar een bril moet maken. Nee, er zijn uiteraard wel mensen die, mensen die vroeger lenzen gedragen hebben, die ze nu niet meer verdragen hmm. door in Het bestaat, hè. Ja. Maar het is zeker geen vaste waarde, nee. Naast uh, de brillen waar we het al over gehad hebben, trouwens, ik, ik, eerst nog één, één klein ander vraagje. Uh, waar kies je zelf voor? Met welk product werk je het, het liefste? Met lenzen of met, met brillen? Ik, brillen. Ik, ja, ik vind het gewoon een, een tof accessoire. Ja, dat is ook een beetje modegebonden. Ja. Lenzen is ja, meer techniciteit. Is, met een even... bril kan je inderdaad ieder jaar, of om de twee of om de drie ja. jaar je uiterlijk wel een beetje veranderen. Ja, ja, en het is gewoon ook leuk als ik op straat loop en ik zie iemand, <laughs> of, ik, of ik kom hier binnen en ik zie ja, ah, heeft zij zijn een toffe bril op, dat is leuk. Moest je geen lenzen van ons op hebben, dan... Ja, klopt. Ja. Maar anderzijds zijn er ook mensen die alleen met lenzen kunnen geholpen worden en niet met een bril. En dan is dat wel voor ons ook heel leuk dat we die mensen toch op die manier hebben kunnen helpen. Of mensen die bijvoorbeeld veel sporten en zeggen, ja, maar met die, met die bril dat is dat zo lastig. Je kunt, die, je kunt ook de beide dragen. Hè? Dat is ook een fabeltje dat je, uh, of, of, nee, je kunt en doen, hè, die een bril dragen en dan bijvoorbeeld voor bepaalde gelegenheden, bijvoorbeeld voor te sporten, een lens opzetten. Of mensen die bijvoorbeeld een heel groot verschil hebben tussen hun beide ogen, Vergeet het om die een aangepaste bril op te zetten. Dat gaat niet. Mm -hmm. En dan, die zijn dan ook geholpen met, met lenzen. Dus dat geeft dan wel voldoening dat de mensen daar ook tevreden over zijn. Maar ja, natuurlijk, dat modeaspect aspect van de brillen, dat komt erbij. Ja, ja, ja, ja, dat komt er inderdaad bij. bij. En dus, dat is inderdaad wel een, een leuke. Als je, ja, ik kijk er dan altijd naar uit om die nieuwe bril te mogen dragen. Hey, where are we go?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 in de jaren zeventig dan. Uh, dus ik doe ook al meer dan veertig uh, uh, jaar die hoorapparaten. Dat is ook iets dat heel hard al op die veertig jaar geëvolueerd is. Hè. Het wordt altijd maar beter. En ik merk ook de laatste jaren dat het taboe rond een hoorapparaat dragen toch een beetje gezakt is. Vroeger was dat echt voor de mensen van... Ah, mooi, ja, dan ben ik oud en dan mogen ze niet zien. En, en nu... Ja, we hebben we de indruk dat de mensen daar toch wat meer voor openstaan. Uh, het is niet alleen uh, beter, leuker om je hey, partner of je tv of je familie beter te horen, maar bijvoorbeeld in het verkeer is het ook wel veel veiliger dat je goed hoort. Ja, dat is lekker goed zien, hè? dat hoort ja, samen. Dus, en daaronder vind ik wel dat het, uh, de drempel om een hoorapparaat te gaan dragen, uh, lager geworden is. Ja. Mijn vader kan ik zeer moeilijk overtuigen om een hoorapparaat te dragen. Maar goed, wat ik wel al gemerkt heb... Uh, ik denk dat ook in die hoorapparaten, die worden steeds kleiner en uh, ingenieuzer en wat weet ik nog allemaal. Ik zag onlangs iemand babbelend op straat lopen, waarvan ik dacht, waar is die mee aan het praten? Maar achteraf bleek dan dat hij via zijn horenapparaat. Ja verbonden was met zijn telefoon. Ja. Dat kan ja. tegenwoordig ook al. Via Bluetooth, ja, dat kan perfect. Ja. Natuurlijk niet alle mensen. Heel veel van die hoorapparaten kunnen tegenwoordig via een app op je telefoon. Ik vraag dat dan ook altijd aan de mensen. Ben je daar handig in? Je hebt mensen die zeggen, oh, nee, ik ben al blij dat ik kan bellen met mijn GSM. Maar je hebt ook mensen ja, die zeggen, ja, zet die een app er maar op. En dan kunnen zij inderdaad via Bluetooth, en horen zij veel beter... Ze kunnen dat zelf bijregelen en zo. Dus dat wordt ingenieuzer. Kleiner? Ja, misschien maar kleiner dan 40 jaar geleden. Maar niet altijd het allerkleinste is het beste apparaat voor iedereen. We hebben heel veel klanten die binnenkomen en zeggen... Ja, Zo'n heel kleineken in mijn oor, hè, dat ja, ze dat niet ja, zien zitten. Ja. Maar dan moet ik heel veel mensen teleurstellen. Versteen. Omdat dat voor hun verlies niet kan. Mm. Maar ja, als je dat tegen de mensen uitlegt... Dan begrijpen ze dat. Maar er kijkt ook, uh, denk ik, niemand meer op als er iets achter je oor zit. Dus. Ik zeg altijd, mensen, meestal dragen die mensen ook een bril. Uw bril zie je veel meer zitten dan het mm, voorapparat. Misschien kunnen de twee nog met elkaar geïntegreerd worden op een moment ooit. Hij heeft een dat dat heeft ook vaak ook geweest. Er wordt minder gedaan ja, voor heel Speciale gevallen, maar ja, ik, denk, ik moet het gaan uitleggen. Nee, nee, dat wordt daar dat nog, dan. wordt dat gedaan, maar eigenlijk niet zoveel. Niet meer, ik ga me nog even tot Babs richten. Ja. De jongeren onder ons mag, mag, oh ja. mag, mag voor een keertje gezegd worden. Uh, Babs, um, ik probeer altijd in dit programma ook eens vooruit te kijken. Ja? En in dit geval is dat vooruit, samen met Optiek Foubert. Mm -hmm. um, hoe zie je... Dit alles evolueren? Waar sta je binnen tien jaar? Uh, wat, wat gebeurt er? Wat is er op gang in de brillenwereld? In, de, in, in heel die wereld die met glazen te maken heeft, zijn er dingen waarvan je zegt, wacht maar, dat komt nog. Of blijft alles een bril, blijft een bril zoals hij al honderden jaren is? Dat vind ik een hele moeilijke. Um, ik denk dat de evolutie, de, de bril... Het bril op zich als montuur, denk ik dat er geen grote veranderingen gaan inzitten. Misschien wel in manieren van produceren. En er zijn al veel 3D-geprinte brillen en van die dergelijke dingen. Ik um, denk dat de evolutie eerder zal zitten in de technologie van de glazen, of dan de, de, de smartbrillen. Um, wat we nu zien, is dat, er, dat, dat, dat producenten heel hard inzetten op, op, op glazen en op. op op innovatieve dingen daarin. En um, wat, uh, wat moet u me daarbij voorstellen? Um, bijvoorbeeld, uh, er zijn heel veel studies gedaan over uh, onze levensstijl. Um, er wordt ook heel veel gekeken naar Aziatische landen daarvoor, omdat ze daar vaak um, nog een beetje, soms nog een stapje verder zitten, zeker wat, wat gebruik van digitale mm -hmm. toestellen en zo, smartphones en tablets um, zit. En wat ze daar zien, um, en wat ook hier in Europa al volop aan de gang is, is dat er veel meer myopisering is van de ogen. Dus veel meer mensen die een minsterkte aan het krijgen zijn. Um, en ze vermoeden eigenlijk dat binnen dit en 20 jaar meer dan 50% van de wereldbevolking een bril zal nodig hebben met een minsterkte, met uh, dus die myopie. Uh, Op zich niet goed, maar ja. Voor nee, jullie dan nee, weer wel? Maar... Um, dat is niet goed, vooral omdat um, mensen met een zware myopie, mm -hmm. um, die ogen veranderen ook. Eigenlijk aan de binnenkant van, van je oog verandert. Uh, die ogen worden veel langer en dat zorgt op termijn dan weer voor um, veel meer problemen bij het netvlies. En dat zijn eigenlijk de, de, de gevaarlijkste gevallen voor, voor om blind te worden. Ja. Um, om, het, om het cru te zeggen. Um, dus daar zijn ze heel hard op aan het inzetten, op myopierremmende glazen voor kinderen. Dat is eigenlijk echt iets wat dan nu enorm leeft bij optiekers, maar ook bij um, oogartsen waar daar heel veel onderzoek naar gedaan wordt. En, uh... ik, ben, ik ben even naar mijn jeugd terug aan het uh, gaan, dat is ondertussen al zeer lang geleden. Toen zaten er bij mij in de klas, toen ik een jaar of twaalf was, toen ik deze bril, allee, niet deze bril, maar toen ik een bril ben beginnen dragen. Toen zaten er niet zo heel veel in de klas met een bril. Ik heb nu geen idee, want ik heb geen kinderen meer die, die naar school gaan. Hoe zit dat nu? Is dat echt wel in stijgende lijn? Het is zeker nog niet zo dat, dat een helft van de kinderen oh nee, een bril maar, krijgt. Hè? Gelukkig nee, maar. Nee, nee, zeker niet. Maar ik denk maar, ja, inderdaad, met die smartphones uh, constant op... Uh... Ja, het komt er eigenlijk op neer dat we niet meer veraf leren kijken en dat onze ogen zich daaraan aanpassen, um, met alle gevolgen van dien. Wat je bijvoorbeeld wel heel hard ziet, is dat bijvoorbeeld in de, in de Joodse gemeenschap, waar heel veel in boeken gekeken wordt mm -hmm. en zo... Daar zie je dat bijvoorbeeld wel al. Oké. Okay. Dus daar zitten de, de, jong, de jonge, uh, jonge jongens. Die zitten heel veel te lezen en zo. En um, dus altijd dan nabij kijken. En daarmee dat ik daarnet ook verwees naar Azië. Omdat de mensen in Azië wonen veel kleiner. Dus die mm -hmm. kijken ook. Um, die kijken als ze in hun living zitten. Kijken die naar een muur die twee meter verder staat. En dus ze kijken nooit verder. Um, en daar merken we dat dus wel. Ik moest wel van mijn ouders altijd zo ver mogelijk van televisie gaan zitten. Maar dat is geen slechte raad dan. Nee, nee dat is zeker geen slechte raad. En wat dat bijvoorbeeld ook is, eigenlijk um, zeggen wij voor kinderen, alleen wij zeggen dat niet, uh, ja, ja, globaal ja, gezegd, de ja. zeggen dat ook. Um, voor kinderen geldt, en voor volwassenen eigenlijk ook, geldt de 2022-regel. -20 als je 20 minuten nabij kijkt, maar dat kan even goed een puzzel maken zijn, is dus ook nabij kijken. Hè. Dat hoeft geen scherm te zijn. Twintig minuten nabij kijken, twintig seconden in de verte kijken. Om die ogen terug te laten ontspannen. En die twee slaat eigenlijk op twee uur buiten zijn, twee uur buiten spelen. En dat geldt vooral voor dan het, het naar buiten kijken, maar ook voor de, voor de lucht. Allee, er zit iets in de lucht wat ook die myopisering weer tegen gaat houden. Twintig, twintig, twee. twee. Die gaan we ook onthouden. Ja, die twee, die twee uur is ook bijvoorbeeld, als je kunt... Bijvoorbeeld, je huiswerk buiten maken. Daar zit je ook wel dichtbij, maar je zit buiten. En dat is een heel andere manier van kijken. Ondernemend Kruibeken. Een Kruibeekse ondernemer op de praatstoel. We zijn toe aan het allerlaatste moment met Babs en uh Annemieke hier in de studio. Ik moet zeggen, het, het is weer voorbij gevlogen. Uh, we eindigen jammer genoeg voor sommigen. Ik, ik word dan heel boos aangekeken soms uh, als ik zeg van uh, er komen nog tien uh, dilemma's aan, maar het gaat heel snel. Ik ga telkens bij jou beginnen, Babs. En uh, Annemieke die gaat maar aanvullen. De eerste, het eerste dilemma is waar kies je zelf voor? Is dat wijn of bier? Geen van de twee, ik geen alcohol. En Annemiek ook niet. Als ik dan moet kiezen, is het wijn, maar ook heel weinig. Oké. Okay. Er zijn geen <laughs> komen. Geen probleem. Tweede dilemma: jouw vakantie mag avontuurlijk of relaxed zijn. Oh, avontuur. Uh, vroeger avontuurlijk, nu eerder relaxed. En Babse rij je liefst in een personenwagen of een SUV? Geen Als van beide. Als het, het maar rijdt. Als het maar <laughs> rijdt. Maakt niet uit. Het maakt niet uit. Ook voor alle mensen. Ja, ja, voor mij maakt het ook niet. Qua eten, en dat zal ons hier wel uitmaken, geef je mij maar stoofvlees, friet of een culinair dinertje? Ook een moeilijke. Een, een, een, een, um, een culinair diner bij een Aziatische kok. Oké, okay. dan heb ik wel een adresje voor jou. Culinair dinertje, stoofvlees, dat kunnen ze zelf wow. makkelijk maken. Ja. Als je zou gaan sporten, Babs, kies je dan voor individueel sporten of toch liever in groep? Zit er voor jou nog sport in, Annemieke? Nee, nooit. Maar als ik zou kiezen, zou het wel een groep sport zijn, ja. Hier moog je wel voor kiezen. In huis geniet ik van kamerplanten of bloemen? Planten. Ik heb bloemen. En als huisdier kies ik een hond of een kat? Een kat. Ook een kat. Nog drie. Ik voel me het beste in casual, chique kledij of gewoon casual, casual. Casual, chic. Mm -hmm. Voor mij ook casual, chic. Voorlaatste. In het huishouden draag ik mijn steentje bij of is mijn steentje ver te zoeken? Ik draag mijn steentje bij. Ik ook zeker, Bas. Oké, okay. en dan de allerlaatste. Mijn muziekkeuze is meestal te vinden bij die van vroeger of die van nu? Nu. Vroeger. Babs en Annemieke, mag ik jullie hartelijk danken voor dit fijne gesprek. Ik wens Optiek Voorbij nog heel veel succes toe en uh, prettige feestdagen nog. Dank je wel. Dank je Voor u ook. En ze zei, wat vind jij van dit schilderij? Ik kreeg haar aan, dit was verdacht. Deze vraag had ik nooit verwacht. Wat is kunst? Wat is kunst? Die blik in haar ogen, dat is kunst. Wat is kunst? Wat is kunst? Hij hield Picasso bij. We're gonna make it Voor de boef die haar stelt Wat is kunst Wat is kunst Die blikken